De Amerikaanse oud-president George Bush, dus de George Bush senior... is in een ziekenhuis in Houston opgenomen op de intensive care. Hij werd een maand geleden opgenomen met een bronchitis. Daarna kreeg hij hardnekkige koorts. Omdat die koorts is toegenomen is de 88-jarige Bush nu overgeplaatst naar de IC. Volgens een woordvoerder is Bush helder... en praat hij met zijn familie en het medisch personeel.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 F-E-G-O-I-S-O-N. Ja, dat is een leuke titel. Oftewel, Life Goes On. Het gezelschap dat zich Noah and the Whale noemt. Die had in 2011 ineens een behoorlijk succes met dit uh, nummer. De band komt uit Engeland. En vanwege dat succes mochten ze ook uh, van zich laten horen... op de diverse popfestivals in dat jaar... Ja, dat is dus 2011. Want, want, want, want, want wij draaien de muziek uit 2011 in deze aflevering van De Nacht De Anders. Het programma bestaat drie jaar, De Nacht Vriend Anders. En dat was voor mijn reden om eens uh, stil te staan bij de muziek van de afgelopen drie jaar. Wat is er gedraaid? Wat dreigt te gaan vergeten? En wat mag nog eens een keer opnieuw gehoord worden? Dat dus. Vorige week had ik de muziek uit 2010. Volgende week de muziek van uh, het afgelopen jaar 2012. Dus vandaag de muziek uit 2011 met uh, Noah and the Whale. 2011, ook het jaar waarin uh, Noel Gallagher en Lyme Gallagher definitief met Oasis stopten. Dat leidde tot de splitsing, maar ook tot twee nieuwe bands. En een daarvan was de band onder leiding van uh, Lyme Gallagher, namelijk BDI. En alarm die alarm heeft heel goed naar de beatles geluisterd in het verleden. Luister jezelf maar. Volk. Dus vandoor met uh, B.D.I. En van dat album dat ze toen maakte in 2011... voor je For Everyone. Heb je toch niks te veel gezegd als ik uh, die, die opmerking maakte... van dat het erg Beatlesk is? Toch? En Nul Gallagher, die um, ging ook een eigen bandje oprichten. Dat werd dan uh, Nul Gallagher's High Flying Birds. En dat gezelschap heeft uh, vorig jaar nog op het podium van rockwerchter gestaan. Nog meer muziek uit het Verenigd Koninkrijk onder leiding van Damon Elborn, de Gorillaz. Van het gezelschap de gorilla's, sommeleen van Damon Elborn, die de afgelopen jaar ook behoorlijk wat repertoire geproduceerd hebben. Twee muzikanten, twee muzikanten van beneden de rivieren. De een komt uit België, de ander uit Nederland, uit Limburgse, maar ik laat je eerst die gast uit Vlaanderen horen. Gidebel Kanto, over Gidebel Kanto moet ik dan zeggen.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 Op de bestrook van het leven is het hotel altijd volzet. Met hen, die Schiepbrug leden, zij die visten achter het net. Nee, hier, hier is het niet eenzaam, hier heb je altijd mensen om je heen. Op de bestrook van het leven, daar ben je nooit alleen. Op de pechstroep van het leven, daar hebben de mensen niet veel praat. Hier hoor je geen vals gezever, hier toont mensen waar gelaat. Hier kan je altijd iemand vinden, met nog meer pek dan jij. Ja, jij. Op de pechstroep van een leven, daar is de hoop altijd nabij, oh jee. Yeah. Waarom liepen ze verloren? Waarom kwamen zij hier terug? Waren zij van ongeluk geboren? Oh nee, ze hadden enkel pech. Oh nee, zij hadden enkel pech. Oh nee, ze hadden enkel pech. Oh nee, ze hadden enkel pech. Oh nee, ze hadden enkel pech. Lang en zorg. Ik heb mijn liargeld betaald, met rente, jonge York. Ik zworf door de weld van New York tot Parijs. Ik heb mijn zon geteld en ik betaal hoe geer, de prijs. Ik leefde in de borg, om de koel en de kerk, en marcheerde ook de pas in het zo ook wat zich u vooral afspeelt. tussen jaloos en integer. Onderweg van ooit naar nu. Versledig lueberie. Van die allemaal. Steep me Geen een mens wil die, Maar... Veel dat ik hem val. Veel dat ik hem val. Wens ik me. Veel dat ik hem val. Ik ich ik mich, dich. Werd ik hem vol, Wünsch ik hem wan. Werd ik mich, werd ik hem wan. Werd ik mich nog veel geniöre. Twee mannen met een zachtig. Hé, we hadden uit Vlaanderen het fenomeen Gidobel Kanto. De pechstrook van het leven, dat zong die. En de man die uh, heeft nog een hoop optredens te doen de komende maanden. Die zullen voornamelijk in Vlaanderen plaatsvinden. Onder de noemer een man als ik ontmoet je niet. Elke dag een theatershow show. En uh, als je hem wil gaan bekijken... Vlak over het grens zal ongetwijfeld wel een uh, locatie zijn. waar dit te zien is Gidebel Kante dus. Vervolgens had je Lex Nelissen. Geen onbekende in Heerlen. Vordat omval. Dat zong hij en bracht hij in uh, 2011 uit op een eigen platenlabel. Hij heeft namelijk een eigen platenlabel. Daarop brengt hij niet alleen maar platen van zichzelf uit... maar ook van andere artiesten uit Limburg die in het uh, dialect zingen. En daarnaast is hij een Heerlen geen onbekende verschijning. Want hij is ook uh, directeur van een klein theatertje, het Lekser Theater... waar die artiesten dan... Uh, die bij hem onder contract staan van de platenlever... zo van tijd tot tijd optreden. Maar ook andere artiesten die verschijnen daar in dat theatertje. En hij is ook directeur van het Cultuurhuis, het oude patronaat in Heerlen. En in een ver verleden was hij nog eens uh, koffiehandelaar. <laughs> Leksnelissen dus, met vuur omval. Je zal maar de zoon zijn van... Een beroemde moeder en een beroemde vader. Dan is het lastig om in de voetsporen daarvan te treden. Toch lukt het hem, Thomas Dutron. Je suis un oiseau fâché. En je tue des cochons. Moi, d'un air détaché. Je démolis leur maison. Qui suis-je, mais qui suis-je dan? J'ai de vie dans mon salon. Qui suis-je, mais qui suis-je dan? Je suis un camembert jaune. Je cours après des fantômes. Je deviens super balèze lorsque j'avole une fraise. Qui suis-je mais qui suis-je donc J'ai de vie dans mon salon. Qui suis-je mais qui suis-je donc Je suis un petit moustachu qui sourit dans son carte. Mais voilà, je suis fichu. Je viens glisser sur une tarte. Qui suis-je mais qui suis-je donc J'ai plus de vie dans mon salon. Qui suis-je mais qui suis-je donc je vis des hauts, je vis des bas Sous mon ciel de pixel, je suis fou depuis qu'elle À lâcher les manettes de ma vie, j'en perds la tête Je vis des hauts, je vis des bas Je prends le couleur du métro, je vais monter de niveau Arriver à Big j'expose tous mes bonus Je suis un grand guerrier nain commercial. Je vais chercher le pain en armure sur un cheval. Qui suis-je mais qui suis-je donc J'ai deux vies que je confonds. Qui suis-je mais qui suis-je donc Je suis virtuel, irréel, sous mon ciel de pixels. Mais qui tire les pixels Je vidéo, oh, je vidéo, j'en perds la tête. Qui se cache derrière je suis un lapin idiot, un rangeur imbécile, je donne pas cher de ma peau, je viens de manger trois missiles. Ma femme est prisonnière, tout en haut du tableau, y'a un primate en colère, qui me balance des tonneaux. Qui suis-je mais qui suis-je donc Je me pose la question, qui suis-je mais qui suis-je donc C'est mon lot quotidien, de me shooter au martien, si c'est là que j'exige, que je suis tombé sur mon cul Qui suis-je mais qui suis-je donc Là n'est pas la question Si je suis mieux que je dans les autres Thomas Dutron, voor het geval dat uh, je het nog niet wist... want het is vaker verteld hier en zeker op deze zender Radio 1. Thomas, dat is de zoon van uh, Jacques Dutron... die we vooral kennen van uh, Il Saint-Cœur, Paris Saint-Veille... en zijn echtgenoot, dat is uh, François Zardy. Tous Garçon et la vie, om maar eens iets op te noemen. Nou, die twee die uh, hebben in het verleden deze zoon geproduceerd. Thomas Dutron. en die is nog steeds actief, maakt een, uh, die heeft nog een hele carrière voor zich, want die is nog jong... heeft in 2011 een album gemaakt, Silence en Tourne. En, tourne en, rond, en uit het album, die ik luister naar, Oiseau Faché. De muziek uit 2011, maar dit is uit de jaren 70. Maar het verscheen wel in 2011. Neil Young die bracht toen een deel van zijn live-opname uit. Live-opname die hij maakte met de band The International Harvesters. The saddest words of tongue or pen Are these Get out. Applaus voor Neil Young en er zijn applaus dat in de uh, jaren zeventig klonk. En in 2011 toen verscheen er een album onder de titel A Treasure. Nou, inderdaad, een schat aan uh, opnamen. Die heeft Neil Young in het verleden gemaakt. Uh, en uh, een deel daarvan dat is jarenlang op de plank blijven liggen. Maar het kwam in 2011 dan uh, terecht op dat album A Treasure. En ik liet je uit die CD luisteren naar het nummer It Might Have Been. Uh, 2013, zo langzamerhand uh, beginnen namen van uh, artiesten bekend te worden die op popfestivals verschijnen. Van uh, rockwerchter en Pinkpop is al het een en ander uitgelekt. En ook uh, over Lowlands is al een naam bekend geworden. Maar ook van de andere Belgische festivals uh, beginnen zo her en der al namen uit te lekken. Zoals al Deus bijvoorbeeld. Uh, in één weekend tijd op drie festivals verschijnen. Uh, de band onderdeel van Tom Barlaag. Uh, Rock Zottegem, dat is een festival waar uh, Deus zal optreden. In Luik heb je Les Dance En dan heb je in Brugge ook nog het Cactus Festival. En dat vindt allemaal plaats in uh, het tweede weekend van juli. Dan doen ze drie optredens achter elkaar. Deus... Stunt nou, dat was een van de hits in dat jaar. Just one kiss, memory, accumulate your history. Understand a little more, the aftermath of before. Just a moment lost in time. Prison pause is time to find. Just a moment lost only. Prison play is all that you can do. Just a moment lost in time, unrepeated intertwined Like a moment lost on you, you throw away everything that's new time, press pause, it's time to find just a moment lost on you, press and play as all that you can do. Even euh, op de kaart gaan kijken waar gaan precies ligt... Euh, waar Deo's dan zal optreden in het tweede weekend van uh, juli. En dat is 45 kilometer te westen van uh, Brussel op dezelfde hoogte. Kijk eens is je topografische kennis ook zomaar weer eventjes... bij gesprekert zo midden in de nacht hier bij Radio 1. Deo-stheorie er trouwens... Met kunst nou die dus drie optredens zullen doen op drie festivals in België in dat tweede weekend van juli. Hier is Barbara Streisand. When the night is solitary moon, when the songbird in the willow sings a soft and soulful tune, once again you share my pillow. op de gevoelige tour, maar dat is al de leven lang al geweest. Afgelopen jaren 70 is ze geworden. En in 2011 maakte ze een album onder de titel What Matters Most. En de songs die daarop te vinden zijn, daarvan zijn de teksten. De teksten die zijn van uh, Ellen en Marilyn Bergman. De muzikale noten die zijn dan weer door uh, andere componisten ingevuld. Onder andere vind je daar uh, muziek op terug van uh, Michel Legrand, Johnny Mendel. Dit noemen we bijvoorbeeld uh, Sergio Mendes. Dave Grusson, om eens een paar namen op te noemen. Uh, ze heeft het zelf geproduceerd, Snap dus ik één ding niet. Dan neem je een LP op met een uh, groot orkest, allemaal strijkers, uh, piano. En dan ga je gebruik maken van een elektrische bas. Niet dat ik iets tegen een, een elektrische bas heb maar zijn. Maar ik zou dan toch gekozen hebben voor een, uh, voor een echte uh, akoestische contrabas, dat soort dingen volgens mij iets mooier geklonken hebben. Maar goed, Barbara Sison dus met dat Solitary Moon van die twee tekstschrijvers, Berkman, Ellen en Marilyn. Dit is Muziek uit België. Muziek uit een Belgische film. Iemand staat te weinen op de parking naar het zuiden. Hij weent zijn tranen met taartje. Al is niet duidelijk waarom Met het hoofd in beide handen Op de grens tussen de landen Waarvan je zou kunnen denken Dat die leiden naar de zon Iemand staat op punt om te breken Je kunt hem horen smeken maar niemand weet nog goed waarheen Iemand op de rand van het leven, het is een even overdeven, En niemand weet nog goed wanneer waarheen. Iemand staat te benen. Iemand staat in stilte, in deze hitte heerste de kilte. Hij heeft een afslag ooit gemist. Hij heeft zich richtingloos vergist. Zijn reisdoel en al wat hij voelt lijkt te zijn vergeten. In zijn hoofd is hij aan het meten hoe ver het reizen is naar huis. Iemand staat op punt om te breken. Je kunt hem horen spreken. Hij scheelt zich leeg tegen iemand specifiek. Niemand moet het kruispunt van het leven. Het is een even over deze. En niemand weet maar goed wanneer waarheen. Niemand staat te weenig. Parking naar het zuiden, zijn hoofd slaat aan het muiden, al is het niet duidelijk waarom. Iemand staat te benen, ja, dat zegt Vlaams. Jo, de steenmuur is, die maakte samen met Papermouth de volledige soundtrack voor de film Hasta la Vista. Een behoorlijk succesvolle film, want die heeft diverse prijzen in de wacht gesleept, ondanks nog. Op het uh, festival, uh, filmfestival in uh, Malta, Valletta daar haalde het de publieksprijs. Nou, dat was dan de afgelopen maand. De maand die bijna voorbij is. Uh, op 1 december, om precies te zijn. Maar er zijn ook nog andere die uh, in de wacht gesleept zijn voor Hasta la Vista. Uh, de muziek dus van uh, Meuris en Peppermouth... ...wat ik niet hoor, dat heb ik niet gezien en gehoord in de film. Ik heb de film in, uh, Nederland, in de Nederlandse bioscoop gezien... Ik kende de muziek al, en toen dacht ik van. Nou, wanneer komt dat liedje van Steenburgers? Maar <laughs> het zat er niet bij. Waarschijnlijk wel als je het in de Vlaamse bioscopen hebt gezien. In ieder geval heel fraai gezongen: dit. Iemand staat te wenen van Steenburgers en Peppermouth. Mariachi El Bronx, dat klinkt Mexicaans. Mariachi. En die worden bijgestaan door Marciani Mariachi Arena de Los Angeles. Nou. Ze komen in ieder geval, uh, als je luistert naar de namen El Bronx en de uh, Los Angeles... Uh, niet uit Mexico zelf, maar ze hebben wel die mariachi-invloeden. En die mariachi El Bronx maakte in 2011 een album... en verschenen, ook op Lowlands... Klinkt anders met Roel Koeners. But you know, you know, you're not alone. seems to skip a beat When you don't know which way to move Life's heat starts to burn your feet Don't leave me here by myself I can't make it on my own What would I do without you? I want you to know together we ought to stand, we're not alone. Don't let go, no, no, no, no. Don't let go. Hold on, hold on, hold on, time. to do I want you to remember in this life you're not alone Dit kan je als vast gezongen door uh, Huub van der Lubbe met De Dijk. Je hoorde De Dijk wel, maar nu met de stem van uh, Salomon Burke. 2011, toen uh, kregen deze samenwerking uh, gestalte. Ze doken de studio in Salomon Burke en De Dijk. En er kwam dat album Hold on Tijd. En de bedoeling was dat er ook een optreden zou plaatsvinden... op 12 oktober in Paradiso in Amsterdam. Je kent het verhaal, dat optreden ging niet door. Want toen op zondagochtend Salomon Burke op Schiphol arriveerde overleed hij op de luchthaven en de verslagenheid bij de dijk was groot. Je hoorde de mensen nog eens een keer met dat hold on Glenn Campbell nu. en in trouble? 70 gepasseerd en heeft Alzheimer. Hij heeft afscheid genomen van zijn publiek. De teksten kon hij niet meer onthouden, maar wat hij wel kon onthouden... ...dat waren de gitaarlicks en dergelijke. Je had hem hier met Andy Trouble uit 2011. Dit lijkt op Trump van Carl and Otis, maar het is Wanda Jackson. Jawel, met de nummer van Amy Winehouse.